Van hen legt een kwart de lesstof slecht uit. Op het VWO geeft 1 op de 5 docenten les van matige kwaliteit. Leraren op de basisschool scoren relatief goed. 86 van de meesters en juffen presteert voldoende. Den Bos maakt zich al langer zorgen over het uit de hand gelopen gedrag van jongeren in de wijk Kruiskamp. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college dat al in 2010 op verschillende scholen kinderen praktijken van de Amerikaanse criminele bende MS-13 imiteerden. Kinderen werden bijvoorbeeld gedwongen om iemand te slaan of iets te stelen voordat ze bij de groep mochten horen. De problemen kwamen aan het licht bij weerbaarheidstrainingen van leerlingen. Het Bosse College wil meer van die trainingen geven en zet wijkagenten in. Het Openbaar Ministerie is bezig met een onderzoek naar fraude bij woningcorporatie Vestia. Dat bevestigt justitie in de aandeling van berichtgeving in de NRC Handelsblad. Het onderzoek gaat volgens de krant over persoonlijke verrijking door de top van Vestia. Onder meer door oud-topman Erik Staal. Het OM bestrijdt dat en zegt dat het onderzoek zich richt op vermoedens van omkoping, witwassen en belastingfraude. De politie heeft na huiszoeking een verdachte aangehouden. In februari werd bekend dat Vestia in grote financiële nood verkeert. De corporatie had door gespeculeerd met financiële producten een tekort van 1,5 miljard euro. Het weer. Aan de kust blijft het zonnig. In het binnenland neemt in de loop van de dag de bewolking toe en kan het af en toe regenen. Het wordt ongeveer 10 graden aan zee en 13 in het binnenland. Dit was het NOS journaal. AWB Verkeersinformatie. Files op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam bij Utrecht. Drie kilometer door werkzaamheden. Door werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij Reewijk 3 kilometer. En na een ongeluk op de A30 vanuit Barneveld naar Ede. Bij Ede-Noord 4 kilometer. De rijstrook is daar dicht. Verkeer richting, Apeldoorn kan beter verkeer richting Arnhem kan beter omrijden via Apeldoorn... over de A1 en de A50. En verkeer vanuit Limburg, wat richting Antwerpen gaat... kan ook beter omrijden. Heeft te maken met werkzaamheden in België. ...verkeer richting Antwerpen kan omrijden via Eindhoven.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 Kijk op wakkerdier.nl. Opium, de kunst en cultuur talkshow met Cornel Maas. Vanavond onder meer Jurgen Rijman werpt een scherpe blik op de culturele actualiteit. En hoe maak je het beste theaterlied? Wende Snijders geeft het antwoord. En natuurlijk is er live jazzmuziek. Opium, vanavond half elf bij de Afro Nederland 2. Bent u niet verzekerd tegen uitschade, dan bent u bij kaakras toch verdedigd. uit.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 Dit is Radio 1, Tros Show. presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. En welkom bij de Tros Auto Show. het werkelijkse uh, autoprogramma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven en naast me inderdaad weer, hij is eigenlijk nooit weg geweest, Carlo Bransen, hoofdredacteur van Karls Magazine. Nee, maar er zit nu toch even over te denken. Want? Nou, omdat we hebben een omkoopschandaal te pakken, joh. want onze gast die geeft ons een die geeft travelcard voor elektrisch tanken. Ja, daar kunnen wij stroom mee tanken. Ja, voor? Ja, weet ik veel. Ik heb geen dat idee. Ik, maar, maar ik heb geen elektrische Maar, maar, dit, maar dit, dat kan. Ik kan, kan. Ik kan niet bij de publieke omroep. Uh, nee, meneer, dat mag niet. Meneer, nee, maar van ik travel zie card. hier staan. Uh, omdat het met een tankpasje zo moeilijk gaat, hebben we deze XL-versie voor u gemaakt om uw ruiten ijsvrij te maken. Oh. Het is een ijskrabber, Carlo. Oh. Oh. De, ik denk al, wanneer zou ik nou die kaart nodig hebben om ja. elektrisch te tanken? Deze past ook heel slecht in je portemonnee. Dat, dat, dat wel. Maar ja. het is wel ja. zo dat hier de baas van uh, uh, Trefferkaart is: Jan-Rijn Fink. Dat bedoelt, eh. Goedemiddag. klopt. Nou, Goedemiddag. Ja, we gaan het hebben over wat uw auto eigenlijk echt verbruikt. Want daar weet hij alles van. En ik kan u vast melden. Als u een Polo uh, uh, Slow Motion heeft, uh, Blue Motion heeft, of een <coughs> Toyota Prius, dan zijn die stukken minder zuinig dan de fabriek u doet geloven. Ja, nou, en, Dat is op zich geen nieuws, maar nee, uh, veel onzuiniger ja, is wel nieuws. Ja, en het leuke is: de bijtelling van lease-rijders is erop gebaseerd. Hè. Dus de fiscus die uh, wordt eigenlijk een beetje een rat voor ogen gedraaid. Ja, met die A-labeltjes en B-labeltjes. Ja, die precies. En, ja. en bij ons is ook Henry Stolwijk van de, uh, het uh, Blad van de Knak. Auto. De auto. De auto. Het oudste autoblad van Nederland, Te Tevens ook en uh, vooral uh, columnist in Trotskompas. Klopt. Ja, ja, ja leuk. Namens de auto wat, wat tips, ja. tips ja. geeft. Hè, voor ja, maar bij de rubriek van twee bekende autojournalisten. Ja. Ja, maar dat, is, de, ja, dat is ook pittig gekost, hoor, die rubriek, moet ik dat je zeggen. Dat is pittig gekost. Dat is pittig gekost. Het ging pas over de auto... IJs vrijmaken? Ja, ja. Ja, oh, ja, ja. ja, toen ja, nog wel. Ja, toen was het ja, nog geen 10 graden buiten. Je komt lekker later. eigenlijk. Al, nee, nee, ik, ben, ik ben hartstikke vroeg ja, Want het gaat echt een winter worden, hoor. Het is wel zo dat het travel card... Hoeveel bereiders hebben jullie van zo'n kaart? Wij hebben ongeveer 260.000 bereiders voorzien op dit moment van een tankpas. Die tanken allemaal, die rekenen af met het pasje tot hun grote genoegen. Want tegenwoordig zitten we al naar de 2 euro de liter. dat gaat binnenkort gebeuren. Dat gaat binnenkort gebeuren. Maar die toetsen, ik, ik doe dat zelf nooit... maar die toetsen elke keer hun, hun kilometerstand in, begreep ja, ik van ja, jou. Ja, het merendeel uh, toetsen inderdaad de kilometerstand in. En dat ja, sommigen niet. Dus je hebt haar fijn door wat een auto echt verbruikt. Ja. Want die ja, hebben het in de computer zitten. Ja, zeg maar hebben die 260.000 uh, bereiders... Die, die tanken gemiddeld 55 keer per jaar. Nou, dat is mm -hmm. iets meer dan één keer per week. Ja. En daardoor ontstaan uh, vanzelf als vanzelf bijna miljoenen transacties... En nou, als je dat een tijdje volgt, dan heb je een goed beeld van het werkelijk verbruik van een auto. Ja, ja. Ondanks dat sommige bereiders de kilometerstand niet goed intoetsen. Die filter je eruit. Ja. Ja. Ja. Maar je weet dan ook: hè, die bereider weet welke bereider welke auto er rijdt. Dus je hebt nou eigenlijk alle gegevens die je nodig hebt. Ja, een enorme database. Je weet zelfs waar die naartoe rijdt. Mag je dat bewaren? Oh, Wij weten waar die tankt. Ja. ja, dat bedoel ik. Dat is goed ja, dat weet je ja. een We beetje waar tankt, weet waar je Maar dat weet je ook. Ja, ook. Dus. Ja. Ja, ja. Ja. Ook ja, de ja. Ja. ja, De richting is duidelijk. De richting is duidelijk. Maar één ja. ja. vraag. Maar, maar, ja, vraag heet, tuurlijk. Je zegt 260.000. Ja. Dat zijn leaserijders. Zijn zakelijk rijders? Die tanken gemiddeld één keer per week. Ja. Uh, wat denkt de Nederlander gemiddeld? Wat, het wagenpark is 7 miljoen euro. Een gewone niet-lease rijder. Uh, nou, niet, een uh, gewoon mens, zou dus dus de, gemiddelde, de, gemiddelde oh, ja. nou, de gemiddelde auto in Nederland rijdt ongeveer 13.000 kilometer per jaar. En ja. dat is ongeveer um, een derde tot de helft van wat een zakelijke rijder rijdt. Dus een gewoon mens, als je dat mag zeggen, die denkt de, één keer in de twee weken. Eén keer in de twee, drie weken, ja. ja. En hoeverre zijn die cijfers dan representatief? De 260.000. Voor, de zakelijke voor, voor het verbruik. We hebben het over het verbruik. verbruik van de auto. Ja, maar dat maakt niet uit. Kijk, een auto die uh, 20.000 kilometer in één jaar rijdt of in twee jaar, uh, dat maakt niet uit. Nee. Ik zal hem toelichten. De lease rijder trapt in het algemeen het gaspedaal net iets meer in, denk ik, nou, dan de gewone rijder. Jawel, nou, Carlo, dat is echt, echt waar. Nou, ja, ik weet nou, dat uit onderzoek. Oké. Okay. Ja. Okay. Van mezelf. Ja, dat, heeft, dat heeft de Koninklijke ja. Nederlandse Club uitgevonden. Uh, ja. Nee, maar inderdaad, dat ja. is wel een hele, hele, hele cruciale vraag. Kijken ja. we hier nou in het onderzoek alleen maar straks naar die auto's... en het verbruik van lease -rijders. Dus inderdaad de lease-gladiator die ja. over het algemeen harder trapt. Of kunnen we het vertalen naar 7 miljoen Nederlanders? Ja, dat, dat beeld van een lease wil ik toch iets, uh, iets, iets verbeteren. Ja. Uh, ik denk dat het, uh, de gemiddelde lease best netjes met zijn auto omgaat... En uh, het is wel zo dat dit onderzoek gebaseerd is op de zakelijke rijder. Okay. En uh, dat zegt wel iets over de kwaliteit van de auto... wat, wat betreft het brandstofverbruik. Ja. Okay. ja Bovendien, het, is, het, is, het klopt ook niet. Want ik ken, ik ken bejaarden die echt geen leaseauto hebben... die rijden ja. met 8000 toeren zorgens de straat uit. Dus ja, ik, wat dat ik, betreft, dat, dat verbruik is ja, ook veel. Ik ken een bejaarde die heeft een 47 vol van wit. En die doet dat inderdaad. Die, die, die gaat heel jaar. rustig de straat uit. is ja, steeds heel ja, Maar wel met ja, 8000 toeren. Uh, we gaan zo verder met je praten, okay. rijd, Want we willen precies weten welke auto's er nou opvallend hm. uitspringen... en welke niet. Uh, maar eerst gaan we even naar het nieuws, Carlo. Ja, ik heb een, ik een hoop nieuws uit. om te beginnen. Beginnen is het wat is het vandaag de 14e of de 15e? Het is vandaag de 14e. De 14e. Nou dan is het toch echt op de kop af. 85 jaar geleden dat de eerste in serie gebouwde Volvo van de band kwam in Jeuttebreuk. Jeuttebreuk. Ja. Ja. Volvo is 85 geworden vandaag. Oh. Vandaag as we speak En nog feest. steeds wat zeggen ze altijd? 80% rijdt nog. Oh, zoiets. Nou, Zoiets. Nou, waaronder waaronder uh, nou, van die eerste generatie zal dat wel meevallen. Ja. Dus maar goed, dat is een leuk, weetje, een leuk de feitje, de feitje zal ik maar zeggen. Ik vind het fantastisch. Je dan even uh, vooruitlopend op de verbruikscijfers van dadelijk is er een heel groot onderzoek geweest in Amerika. Mm -hmm. dat, daar, heb je natuurlijk, daar begon de hybride hype, hè, met, de, met, de, met de Prius hybride mm -hmm. en, en dat soort dingen allemaal. Ja. Inmiddels hebben ze daar uitgevonden dat... Uh, gemiddeld 35% van de hybride kopers in Amerika als ze hun auto inruilen dan geen hybride meer kopen. Dat is wat hè? Die zijn uitgehybride. Ze blijven wel ja. bij hetzelfde merk. Dus een Prius rijden blijft wel bij Toyota maar ze kiezen niet meer voor een hybride. Ja, hm. dat ook, is die niet, ook die niet-hybride kan best zuinig rijden. Nou, dat, met, de, met dat, de dag Dat, is dat, is dat, eigenlijk dat, eigenlijk dat zie je. Dat ja. zie je ja. Ja, dan denk je ja. dat je dat heel goed ziet. Ja. Maar goed, feitelijkheid. Ik neem een fiets van Toyota. Hey, jouw merk, Porsche, ja. heeft Nardo, het testcircuit van Nardo gekocht. Waarom in godes naam? Om te testen. Daar is een testcircuit meestal voor. Namelijk. In Italië. Maar waarom ja. koop je er niet in Duitsland? Koop de hebben ze al. Nee, oh, maar, hebben ze al? Nee, maar ze hebben al een grote testterreinen. Maar ze, 700 hectare groot terrein. Met allerlei circuits. Verschillende typen ondergronden. 12,5 kilometer lange kombaan. Voor hoge mm -hmm. En een 6,5 kilometer lang handlingcircuit. En volgens was... mij, Henry, zijn wij wel eens op Nardo geweest. Wij zijn daar wel eens geweest. Ik ja, zou voor god niet meer weten waar, wanneer en waarom. Maar het, hebben we er ooit. Een licentie gehaald, maar het kan ook ergens anders geweest zijn. Ik, Ik weet licentie. het niet meer. Toen we in Amerika gingen racen. Oh, ja, ja, was ja, dat was vandaag? Ja. Ja, het is ongelooflijk. Ja, het is U kent ja, het, is het programma, landelijk. de allerslechtste chauffeur van Nederland. Maar er zijn hier twee mannen, die hebben allebei hun racelicentie En die kunnen gehaald, oh, laten verlopen, ja, weer. verlopen. En laten verlopen. Ja. Wij, wij werden ooit uitgelegd om, om in Atlanta. Ja. Uh, op, de, op een, uh, uh, een aantal wereldcours te laten sneuvelen ja. met Saaps. Ja. ja. En dat is ja. gelukt. Dat is gelukt, Waar ja. heet. Uit ja. de mededinging was het al We Met gelukt. Saaps. Wij met hebben saaps. daarnaast met merk nooit meer goed gekomen. Dat nee, is nee, jammer. Nee, nee, nee, nee. Maar wel een wereldrecord, Bas. Wel een wereldrecord. Heb jij Dan. een wereldrecord? Ja, met Carlos samen. Want achteruit rijden zons. Nee, er... 24 uur achter elkaar rondjes rijden. Echt, joh. Ja, maar ja. Niet, niet achter elkaar, hoor. Oh, en we oh. hebben er een hele leuke, buitengewoon charmant afkledende overal hangen. Oh, Over. dat is dat. <laughs> In de zachte kleur groen. Nee. We trekken hem nog wel aan als we heel, heel, Weet je ook? Nog erger. Nieuws, ja, Citroën ja, nummer 9, nummer 9 laat zich zien. c 9. Die wordt op dit moment, uh, of die wordt volgende week op de Peking Autoshow getoond. is het een ding. Het is een, nou, het, ze, ze noemen hem nummer 9, maar ja. dat is waarschijnlijk de vertaling van Panamera. Oké. Okay. Dus dan weet je een beetje in welke hoek je het moet zoeken het qua een, uiterlijk. Een S-klasse uit de... Uh, uit, uh, Krijgt, nou ja, krijgen. het is eigenlijk, ik denk, de opvolger van de, C de Citroën C6. Ja. Hè? De, groot, de grootste ja, ja. Uh, Citroën op dit moment. Um, nou ja, ik laat jou... Het is nou jammer dat de mensen het niet kunnen zien. Ja, maar, maar ik, ik laat je even de plaatjes zien. Nou, met name de achterkant is gewoon één op één Panamera. Ja, gejat. Helemaal. Ja. Tot de met de achterlichten. Maar zoals je weet, in China liggen oh, ze daar niet stel, heel erg van wacht. Nee, is niet. Liggen ze in China niet ah, van Het is een compliment tot de factory dat belt des car. <laughs> ja, precies. Ze ja. Dus gaat wel een THP motor van 1.6 liter ja. in. Nou, ja, daar ja. hebben we nog wel een klein issueetje mee. Ja. En verder. Verder, uh, 18 uh, april, dus dat is ook de komende week. Mm -hmm. Dan gaat bekend worden gemaakt dat Audi in het bezit komt van het motorfietsmerk Ducati. Dat is wel mooi. En dat is op zich is dat nou, A. niet onaardig. Want Ducati is natuurlijk het racemerk ja. hè, van, van de wereld, om het zo maar te zeggen. Dat wordt ingelijfd door Audi. En daardoor krijgen we natuurlijk extra rivaliteit tussen Audi en BMW. Want BMW is natuurlijk ook zwaar in die motorfietsensfeer ja. ja, ja, ja, zitten ja, ja. ze. En die gaan elkaar dus ook in allerlei races tegenkomen ja. en dergelijke. Wordt een mooie strijd. Nou, verder ga ik even in de verhoogde uh, uh, versnelling. Ja. De Nissan Leaf. Uh, ons wel bekend. Uh -huh. Want daar hebben we laatst een testje mee gedaan... op tv. Um, die wordt binnenkort vernieuwd. Want die gaat in Europa nu in productie. De, uh, tot nu toe komen allerliefst uit Japan. Uh -huh. Dan wordt hij meteen... iets Europeeser gedesignd. Hij krijgt wat meer actieradius. En hij wordt waarschijnlijk goedkoper. Want auto's bouwen elektrische auto's bouwen, maar ook auto's bouwen voor Nissan in Engeland... is voor ons goedkoper dan, dan wanneer ze uit Japan, Japan moeten komen. Precies. Dan uh, heb ik nog Lamborghini. Lamborghini, de grote baas van Lamborghini, heeft gezegd dat ze... Uh, ...zwaar aan het nadenken zijn over een SUV. Die geruchten die waren er al. Dus ja. maar een grote SUV ja. van Lamborghini. Ze hadden voor de, de, LM. de LM002. En dat, dat nou, Dit is een beetje een range rover, maar dan super, super, super klasse. Uh, reken op 2017. En die auto die is heel hard nodig, zeggen ze. Geven ze zelf ook toe. Want Lamborghini maakt nu twee modellen. Gallardo en de Aventador. Aventador. Ja, maar... Uh, en verkopen ze best aardig, maar ze zitten toch wel zwaar in de rode cijfers al. Seniors, al spreeks, een spreeks, jaren. Spreeks, Mercedes s 250 cdi dat bericht heb ik expres meegenomen. Um, die is in Amerika uitgeroepen tot World Green Car 2012. Mm. Dus voor, voor, voor, voor de auto die, die het milieu in een hoog vaandel heeft staan. Dat op zich weer nog niet zo boeiend. Maar dat is die Mercedes die je hier ook kan kopen met ja. die viercilinder dieselmotor. Dus een hele groot slagschip. Zelfs in een verlengde uitvoering te krijgen. Een met een schrijf. viercilindertje. En ja, die doet het best goed. Dat blijkt. Laatste nieuwtje. Ook weer. Dat heeft allemaal te maken met China. Uh, daar lanceert Fiat de Viaggio. En de Viaggio, dat is een auto die ze in China bouwen. Dat is een primeur voor Fiat. En die auto gaat waarschijnlijk ook naar Europa komen. En dan gaat hij de Bravo opvolgen. Uh, Jij ja, Oké, okay, nu jij daar. Want Jan Rijnvink is er. Algemeen directeur van Travelcard, bedrijf achter de betaalkaart. We hebben het al even over gehad. Fabrice opgaves voor het, betreft het verbruik van auto's is altijd een beetje rooskleuriger dan in werkelijkheid. Zo blijkt uiteindelijk als je die lease rijders dus 55 keer per jaar laat tanken. En je houdt dat keurig ja. netjes bij. Um, als we de lijst er even bij pakken, dat kunt u ook doen op www.werkelijkverbruik.nl. Dan zie je bijvoorbeeld dat de Toyota Prius niet 4 liter op 100 km verbruikt, maar 6 liter. Met een uh, uh, CO2-uitstoot van die 92 gram per kilometer. Maar 140, hoe kan dat nou? Ja, de, de Toyota Prius is inderdaad uh, uh, vaak gebeten hond, Wat mij betreft niet helemaal terecht. Want uh, de auto's die, uh, die zuinig zijn wat de verbruik betreft op papier... Zeg maar rond de 100 gram CO2, die stoten typisch uh, 40 tot 45 procent meer CO2 uit. Oftewel, ze verbruiken 40 tot 45 procent meer dan de verbruikselbegaven. En die mensen krijgen allemaal een fiscale bijtelling... en die komen mij links in de linkerbaan met 160 voorbij. Daar ligt het dus aan? Nou, dat ligt het niet helemaal aan. Uh, uh, het, is, het is zo dat de fabrikanten... die zorgen ervoor dat die auto's optimaal presteren... op de zogenoemde ECE-test. Dat is de officiële test die ze moeten doorlopen... om ja. het verbruik te bepalen. Nou, daarin, uh, daar, daarin zit bijvoorbeeld veel start-stop verkeer. Uh -huh. uh, nou, daar worden die auto's optimaal voor uh, uitgerust. Uh -huh. Versnellingsbakverhoudingen worden goed op orde gebracht daarvoor. En daardoor presteren ze zich op die theoretische test presteren ze uitstekend. En dan volgens in de praktijk wordt er dus minder vaak gestart en gestopt. Ja, maar wacht even. Wij worden als consument... wat dat betreft gewoon een kaart gepakt, want er wordt ons verteld... het ding stoot 92 gram de uh, kilometer uit en CO2. Ja. Uh, het verbruik is uh, 1 op 25. Maar dat blijkt dus in de praktijk totaal niet waar te zijn. Dus ja. die fabrikant liegt ons voor. Hij doet het mooier ja. voor dan het is. Ja, het is de, nou, de fabrikant liegt ons voor in de zin dat de fabrikant die... Um, die hoeft wat mij betreft niet helemaal de zwarte piek toegespeeld te krijgen. Want mm -hmm. die moet namelijk de test laten uh, uitvoeren op basis van ECE-normen. Dus ja. dat is, dat Voor elke fabrikant is dat hetzelfde. Ja. En vervolgens blijkt inderdaad dat die auto's in de praktijk minder zuinig rijden. Dus... En hoe zuiniger de auto op papier, hoe meer het verbruik in de praktijk. En auto's die dus, dus de gasguzzlers, ja. uh, zou het zomaar kunnen zijn... dat die zelfs omgekeerd presteren, dat die op... het in de werkelijkheid beter doen dan, dan. beter doen dan... Zijn er voorbeelden van in die lijst? Ja, volgens mij. He? Ja, het is, uh, ik heb zo even niet de, de merken en modellen uh, uh, bij de hand daarvoor. Nou, maar, ik zeg oh, dat de Porsche oh, Panamera Diesel het beter doet dan de fabrieken het opgeeft. Ja, auto's die... Zeg maar, de, de, Goed, he? Het omslagpunt... Dat jij daar nou weer bij Porsche ja. kijkt. Oh, ja, maar dat is Vooral, een ongeluk. Ze oh, gegeven, ja, oké, ja. Stond bovenaan. Het omslagpunt ligt ongeveer ja. bij de 270 gram CO2. En dan ja. gaat een auto op, in werkelijkheid beter verbruiken. Hoe oh, kan dat dan? Ja. 270 gram is veel. Dat, hè? Ja, dat, ja. dat ja. is daar ontbosje. Terwijl je rijdt. Ja. Nou, die, auto, die, die auto is dus niet geoptimaliseerd voor, voor die ECE-norm, nee. blijkbaar. Ja, ja. Ja. Dus eigenlijk, maar... de oplossing zit er maar in dat die ECE-norm aangepast wordt... en ja. dat die meer de praktijk... Uh, en dat gaat nooit gebeuren. Ben je met me eens, of niet? Uh, ik denk dat het een heel, lastige, uh, een heel lastige vraagstuk is. Want het geldt voor heel Europa en iedereen moet ja. zich daarop aanpassen. In Duitsland ik... willen ze hele andere ja. normen hebben ja. dan in Frankrijk. Ja, nou, daar, daar wordt wel aan gewerkt. Maar voordat het zover ja. is, stel ik voor dat mensen kijken naar werkelijkverbruik.nl. en ja. ja. Dan ja. kunnen ze precies zien wat... Ja. Uh, wat ik... Maar wacht even, met, met, met alle respect. Want die leaserijders, dat zeiden we al. Uh, ja. Henry, die constateerde dat terecht, ja. denk ik. Die weten dat ze die brandstofs niet zelf hoeven te betalen. Die kiezen ja. die goedkope auto uit, want dan hebben ze minste bijtelling. Ja. Vervolgens gaan ze overal 160 rijden. Andere, mm -hmm. Iets andere rijstel op naast. Ja, zegt, wij worden als in, ze is die... in een hoekje gedrukt. Ja. Er zijn ah. keurig In ja, hoeverre ja, zijn die cijfers? Nee, maar ik wil even de betrouwbaarheid ja. van die cijfers even, ja, even aan tafel. Op. Kom op. Ja, want, want de ECE-cijfers zijn gemiddeld bij 90... Hm. Uh, zeg maar, dat is een beetje de norm. Ja. Toch daar geven die cijfers. Ja, en het is logisch als je harder rijdt ja. dat je afwijkt. Dat je meer maar Ik ben het niet eens, met, ik ben niet eens met de stelling dat, dat juist de lease rijdt. Nee, nee, nee, maar dat rijdt, is ook niet de stelling maar, die je poneerde. Maar het is de. Ik, oh. uh, het, ja, ja. En, ja. Het, het is zo dat de, in de praktijk anders, de auto's anders gebruikt worden dan in theorie. En daardoor ontstaat dat. Nou, en die lease rijder um, overigens, uh, wij, wij zien niet alleen het rijgedrag, maar we zien ook het tankgedrag van uh, zakelijke rijders. En opvallend ook in combinatie met die hogere brandstofprijzen zien we daar gewoon echt enorme verschuivingen. En ten gedrag dat dan toch geprobeerd wordt... ook door die zakelijke rijden, en dat vind ik best opvallend die niet eens zelf de, de brandstof hoeft te betalen... Ja. zien we verschuivingen eh, van, van een derde... Eh, een derde afname, bijvoorbeeld snelwegtankingen. tankingen. Ja, en bijvoorbeeld dat oh, dat, dat, dat onbemande ja. stations over de afgelopen vier jaar... ongeveer een verdrievoudiging laten zien van gebruik. Ja, ja. Omdat je en, toch wat minder voor minder tankt. Ja. Ja. Ja, ja. kijk wij, wij helpen daar ja. werkgevers bij door met een incentive-programma... Uh, bereiders te stimuleren. Die krijgen dan of cadeaus of die krijgen het in contanten uitgekeerd. Om daarmee bereid te stimuleren om ander tankgedrag en rijgedrag te vertonen. Ja. En dan zie je dat je in vier jaar tijd. Uh, bijvoorbeeld van ombemande stations waar 6% getankt werd vier jaar geleden. Uh, nu 18, 19% getankt wordt door meen. een zakelijke rijder. De onbemande... en de tanks ja. die, gaan, die, die, ja. die varen dus ja. zeer wel bij, ja. bij dit verhaal. Ja. Ik wil toch nog even terugkomen op de betrouwbaarheid van die cijfers. Ja. Ik, ik wagen te betwijfelen. Ik, de de, de, de ja. particuliere koper, de huismoeders, de bejaarden, et cetera, die mm. rijden in het dorp. Nou, die verbruiken daar sowieso al 30% meer dan, uh, dan, dan leaserijders op de snelweg. Dus volgens mij zit er heel weinig verschil in. Nee, maar mijn uh, duidelijk van... verbruikcijfers ten op van zijn. leasrijders. Maar, en, maar, maar de ECE-cijfers zijn gemiddeld van. Volgens mij is het 92 kilometer per uur uit mijn hoofd. Klopt dat? Het is een, het is een, het is een hele uh, cyclus, uh, Versnellen, hm. vertragen, even stilstaan. Niet realistisch niet realistisch dat ja, en de fabrikant ja, nee, het houten de dat zijn dat het ja, ja, afwerkt en, even, en een, dat blijft dan en de is het bepaalt zijn hele bijtellingsnormering. normering inclusief A ja. tot en met Z categorie op die ec norm ja en dat is dan ja, het uh, is overigens wel zo dat ondanks dat die zuiniger autopapier dus meer verbruikt in de praktijk het is ja. wel zo hij blijft nog steeds zuiniger dan een minder zuinig ja. auto papier. Ja. Dus okay. het is steeds simpeler dus om die te kopen. Ja. Eén vraag nog, wat doen jullie met die cijfers? Dit genereer je nu, wat doe je nou, nou Onder andere presenteren op de site ja. om daarmee uh, klanten te helpen, maar ook particulieren. Uh -huh. En um, wij adviseren onze werkgevers, of de, de werkgevers om ja. daarmee kosten te besparen. Ja. We gaan eventjes uh, even rijden. Dat doen oh. we met benzine. Mag dat? Waarmee? Met de Beetle, die niet meer oh. nieuw is. de nieuwe Beetle, ja. Yeah. Maar hij is wel snel, deze. Ja, Kijk, we gaan even bij het stoplicht wegtrekken, want dat is aardig, hè? Even kijken of er iemand... Nee, dat komt niemand. Let op. <totstukken> nou, ik kan u vertellen, dat deed een 1302 niet. Goedemorgen, dat rijdt echt weg. Wel op de voorbeeldje, hij heeft wat moeite, maar ja, dat komt natuurlijk door die enorme spoiler om uh, zijn voorwiel op de weg te houden. Maar desalniettemin, het is wel wat. En dit is een 2 liter. Gewoon een GTI-blokje. Um, 200 pk, zo'n beetje. En alles erop en eraan. Nou, turbootje gaat hard. En andere versies, die zijn veel kleiner. Want ik zei net 1302. Nou, er is er ook eentje een 1200 en een 1400. Dat zijn van die TVC-motoren. -motor er komt redelijk wat kracht uit. En toch lekker klein gedimensioneerd. Erg leuk. Ja, laten we nog even Beetle. Ik noem dat ding heet het, het nieuwe Beetle, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo nieuw... Althans, um, de vorige heette New Beetle. Deze heet gewoon weer Beetle. Dus deze kunnen we ook gewoon weer Kever noemen. Maar wel Race Kever. Maar het rijdt wel heel erg prettig. Ja, en die DSG-bak, die is fantastisch hoor, dames en heren. Dat is een prachtig mooi ding, die, die, die double shift dubbel koppeling. En uh, dat werkt eigenlijk helemaal goed. Alles zit erop en er aan. Airco's. Ja, wat wil je? Dit is gewoon een hele moderne auto met een knipoog naar het oude jasje. En toch wel leuk, want ook hier het klepje, het handschoenenvakje... wat recht voor je zit en wat de verkeerde kant omhoog gaat. En dat is gewoon leuk, want dat doet niemand meer. Maar dat zat wel op de oude kever. Nou, ik moet zeggen, ik ben redelijk om. Maar wat kost die? Nou... Net zoals bij veel fabrikanten die retrootjes op de markt brengen... zijn de prijzen niet mis te verstaan. Deze TSI 2 liter turbo Beetle kost in deze aankleding... met een paar toeters en een enkel belletje... 39.500 piek. Hoho, dat is veel geld, vinden wij. Heel veel geld. En dan zeker voor de ruimte die je ermee krijgt. Nee, Het is een leuke auto voor jonge mensen die een beetje een aansprekend retromodel model willen hebben... die iets hebben met die kever. Misschien inderdaad een 1302 in de garage hebben staan... en deze bom om uh, hard te kunnen rijden. Want dit kan ver boven de 200. Dat dan weer wel. 223 zelfs in ja. een kever. Ik vond hem leuk. Ik heb die, die introductie ja. gedaan van die auto. Maar ik, uh, ik, vond, ja, ik vond hem uh, qua uiterlijk prima, maar qua rijden niet oké. Okay. Nee? Van ook, die, ook die dubbele plaatkoppeling die erin zit. Ik, ik weet niet. De scheebak, die vind ik wel lekker rijden. Ja. Oké, okay. nou ja, misschien dat het uit of zo. Ja. ja, absoluut. Ja. Wat vind maar een, je een mooie auto om te zien. Ik vind het een leuke auto om te zien. Ja. Maar ook niet uh, onder de indruk van de rij. Nee. Het is een golf heet hier gewoon eigenlijk. Met de nou ja, was het toch Heel veel mensen zijn er blij mee. Ja? Als je hem koopt, denk ik. <laughs> ja, ook ja je als je hem koopt. Als je hem koopt. Ja. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, ik had er nee, indruk. ben je gek? Te duur. En nog, één, nog even, want dat, jongens, dat, nu toch ook op Twitter wordt dat nu toch ook weer gevraagd. Is het nou, hè, die verschillen, is het nou uh, de fabrikant of is het de Europese norm die de koper misleidt? Wat mij betreft is uh, de fabrikant niet de schuld in de schoen schuiven. Die doet zijn best om, de, om zijn product optimaal te laten presteren. Kun kan hem niet kwalijk nemen. Dat kun je niet uitnemen, wat mij betreft. En dat dan vervolgens. Ja, dus is de normering gewoon fout. Ja, de normering moet aangepast worden. Maar die normering gaat ook weer veranderen. Want per 1 juli veranderen de regels weer. Mm -hmm. Rondom, rondom zuinig rijden. Ja, maar dan... gaan we nog steeds uit van die gekke ECE-norm? Ja, dat, maar er is niks anders. Maar er gaan inmiddels honderd mo modeltypen. Ja. gaan weer duurder worden. Ja. Dus ook de overheid is wel bezig met dat hele verhaal van. van hm. uh, Kun je nog, nog even een paar noemen, echt die er uitspringen, die het gewoon uh, met name slechter doen dan je dan je zou denken? Ja, straks werd de Prius genoemd, ja. maar dat, uh, uh, wat blijkt is dat de het type aandrijflijn maakt er eigenlijk niet uit, of het nou een hybride aandrijflijn is of Blue of Andersons motions, maar bijvoorbeeld een, vol, een Volkswagen Polo 1.2 TSI die heeft op papier 119 gram CO2-uitstoot en in de praktijk 165. En een andere auto in die op. categorie, een Smart 1.0... die zit op 97 gram CO2 en in de praktijk is dat 145 gram. Nou, als je het naar brandstofverbruik relateert, is dat 4 liter of maar 6 liter. Dat zijn ja, nou ja, wel net die A-label-autootjes... Ja. waarvoor ja. die kopers daarvan beloond worden met geen wegenbelasting. Geen ja, oh, absoluut. Ja. Ja. Andere vraag. Jij, is, jij vertelde net even daar, tijdens de break... jij was gekomen met een Tesla, maar die zie ik niet op dat lijstje staan. Ja, lokaal stoot hij nul CO2 uit. Ja, was ik al bang voor dat je dat zou zeggen. Maar ja. dat is natuurlijk niet zo, hè? Nee. Dat is natuurlijk in werkelijkheid niet zo, hè? Ja, ja afhankelijk van waar de stroom opgewerkt wordt... Ja. Uh, wordt de CO2 geproduceerd. Ja, nee, rijdt fantastisch, die auto. Ik ja. Zag het... ja, ja, ja, ja. Overigens, even, dat, dan, dat is nog een autonieuwtje. FD vandaag, Financiële Dagblad, onze oude baas eigenlijk... Mm -hmm. Mm -hmm. heeft een perfecte autospecial uitgebracht vandaag. Een hele mooie, wat dat betreft... Een zonder, en zonder hulp. Zonder onze hulp. Ik kom erbij omdat Rogier Krooymans genoemd wordt. De man van Tesla. Maar die staat daar ook uitgebreid in. Maar goed. Nee, maar duidelijk. Het zijn helemaal helemaal. Helemaal Hartstikke goed. www.werkelijkverbruik.nl Werkelijkverbruik.nl. Daar kunt u ook uw eigen leaseauto op terugvinden. Hartstikke goed. We hebben nog een anderhalf minuut. Carlo. Dan moet je even aan Henry vragen. Ja. Wat er nou per 1 juli zo'n beetje gaat veranderen? Want, ja. want dat wordt, een, dat wordt een, een, een, een belangrijke datum in Autoland, is het niet? Nou ja, dat weten liaisonmaatschappijen ook. Hè. Auto's die je niet op tijd registreert, verandert de bijtelling van. Dat is lastig voor liaisonmaatschappijen. Kijk een beetje naar Travelcard, die er alles vanaf weet. Gaan meer dan 100 type auto's, zoals ik net al probeerde te zeggen. Mm -hmm. worden ineens weer duurder. Gaat de bijtelling veranderen. Ja. Nu zie je dat er van nog. Ja. vooral kleine diesels. Mm -hmm. zijn nu heel populair omdat ja. ze zijn ze. Of omdat ze zuinig zijn en goedkoop in de bijtelling gaat, allemaal veranderen. Ja. Het autoland gaat weer op zijn kop. Ja, en dat is dat tot 1 juli. En als je nog voor die tijd gebruik wil maken van de huidige regeling, moet dan je dan voor, voor 1 juli registreren. En dan ook een registreer weer een auto die bij totaal niet aan de, aan de, aan de, nou aan de nee. normen voldoet. En dan kan in je weer op, op www.verbruik.nl. Uh... Ja. We zijn rond. Jan Vink van de Travelcard, hartelijk dank voor je komst. Henry Stolwerk, dankjewel voor het toelichten en meepraten. En het zit erop met deze auto, show Carlo. Volgende week een nieuwe. Wij gaan zo meteen de uh, officiële tross show koffiemokken overhandigen. Echt? De derde aan Hendrik Stoelwijk. <laughs> volgens mij de eerste aan. Nog steeds te koop in onze webwinkel. Volgende week Bentley. En we rijden dan met de Morgan Three Wheeler. En nu gaan we naar het nieuws van half drie. Dat wordt verzorgd door Lieselot Thomas. Tot volgende week. Tot volgende week. Radio 1. Het NOS-journaal. Programma. Het overleg over het Iraanse atoomprogramma verloopt constructief, zeggen diplomaten in Istanbul. Diplomaten van de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, China en Rusland hebben vandaag voor het eerst in 15 maanden met een delegatie uit Iran overlegd. Er is nadrukkelijk gezegd dat er niet wordt onderhandeld. Doel van het overleg in Turkije is om af te tasten of Iran voldoende ruimte biedt voor verdere gesprekken.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 AWB verkeersinformatie files door werkzaamheden op de A 2 vanuit Den Bos naar Amsterdam bij Utrecht 3 kilometer. En op de 12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk, 3 kilometer. Op de A30 vanuit Barneveld naar Ede, bij Ede-Noord 3 kilometer. Hij heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk: Rechte rijstrook is afgesloten. En door werkzaamheden in België kan verkeer vanuit Limburg naar Antwerpen beter omrijden via Eindhoven. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Hartelijk welkom, goedemiddag bij Opium Radio, het cultuurmagazin van Radio 1. Tot half vijf uh, zijn wij bij u op de zender live vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Kom even langs als u de zonbeu bent of gewoon zin hebt in een persoonsgebonden culturele injectie... door leuke gasten zoals Jeroen van Merwijk. Uh, die legt straks uit, nog een keertje dan waarom een theaterlied allesbehalve mooi moet zijn. Uh, Daniel Samkalde die komt langs uh, over wat oorlog met een mens doet. Hij schreef er een stuk over, speelt er zelf ook in mee. Het fonds, wat is dat, wat doet het en wat kost het? Dat horen we straks van de nieuwe directeur Biggie Donker... en Frans Wijs hebben we in de virtuele vitrine. 80 seconden latente talent, speciaal aanbevolen door Bertolf. Het laatste nieuws en de live muziek, en ze zitten er klaar voor... is van de scene. 3, 4... En de nummers worden aanmerkelijk langer straks. Wilt u reageren? Dat kan. Mail ons Opiumetafro.nl of twitter naar hashtag opiumafro of hashtag hetje dus Hans Opium. Er komt een uh, nieuw particulier fonds dat de culturele sector gaat ondersteunen... bij het organiseren van grootschalige culturele evenementen. Het zogenaamde Blockbuster Fonds. Goed, Nederlands begrip. Het fonds is een initiatief van uh, Joop van den Ende die vorig jaar de samenleving opriep om meer te investeren in kunst en cultuur. Als de overheid dat niet doet, moet iemand anders het toch doen, nietwaar? Pim van Klink, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, cultuureconoom. Uh, is dat goed nieuws dat uh, een dergelijk fonds er komt? Dat weten we nog niet, want het wordt pas volgende week woensdag wordt het echt uh, officieel bekendgemaakt wat het ja. allemaal inhoudt. Maar ik heb naar aanleiding van de ontstaansgeschiedenis toch wel zo mijn bedenkingen. Ach. Uh, want uh, we weten om te beginnen niet of er nieuw geld bij komt. Hè, die 100 miljoen waarover gesproken wordt, het is de vraag of dat nieuw geld is of dat dat geld is wat bij die bestaande samenwerkende fondsen eerder in een andere richting werd gebruikt. Dus ja, dan gaat, dat, gaat, dat, dat moeten we even uitleggen. Want het zijn de, de Bank Giro Loterij en drie particuliere cultuurfondsen. Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds en de Van der Ende Foundation die, die samen ja. in participeren. Ja? Ja. Dus het kan zijn dat die nieuw geld weten te verzamelen. In dat geval zou het zonder meer goed nieuws zijn. Mm -hmm. Maar het kan ook zo zijn dat ze hun bestaande budgetten voor een deel afromen om dit fonds te gaan voeden. En in dat geval heb ik zo mijn bedenkingen. Dan gaat het ten koste van wat ze normaal al besteden aan kunst en cultuur, bedoelt u? Precies. Ja, ja, dus dan zijn het eigenlijk communicerende vaten. In dat geval zie je dat bestaand beleid omgebogen wordt in de richting van grootschalige projecten. Ja. Waarvan je dan ook nog eens een keer moet vaststellen dat ze niet zozeer vanwege hun kunstzinnige kwaliteit zullen worden gefinancierd. Ja. Als wel vanwege hun economische potentie. Ja, want dat wordt wel gezegd hè, dat het Nederlands bedrijfsleven 1,3 miljard euro aan extra inkomsten zou kunnen binnenkrijgen eh, doordat zo'n fonds gaat opereren. Uh, overigens, wat, wat, wat moeten we verstaan, denkt u, onder grootschalige culturele evenementen? Ja, dat is nog niet helder omschreven, maar ik denk dat ze doelen op uh, bijvoorbeeld van die grote tentoonstellingen zoals we in het verleden onder andere rond Vincent van Gogh hebben gehad. Uh -huh. he, waarbij uh, toch wel een unieke verzameling van, uh, van topstukken en zo uh, wordt gepresenteerd. Uh -huh. Maar ook daarvan moet je gewoon vaststellen dat dat eindig is. He. Je kunt niet tot in het oneindige dit soort projecten gaan organiseren. Uh -huh. Nee, ik, ik, ik vraag even een reactie aan Birgit Donker... De, de directeur van het Mondriaanfonds, die hier ook aan tafel zit. Um, wat, wat vindt u van het plan? Nou, we zullen inderdaad moeten afwachten tot volgende week woensdag echt mm -hmm. de details ervan bekend uh, worden. Maar als ik Joop van den Ende goed begrepen heb... vorig jaar in, aan de Erasmus Universiteit hield die lezing, hij een lezing... Ja. waarin hij dit plan aankondigde, zei hij dat dit een investering is... die zichzelf meer dan terug gaat verdienen. Ja, en ja. dan is het natuurlijk, als het extra geld is... een in ja. investering die zich terugverdient, is het een uh, geweldig plan. Maar wat denkt u van de angst die, die Pim van Klink uh, verwoordt... van uh, stel nou dat het geld uit de fondsen die participeren komt, dan, dan, ja, dan, dan levert het natuurlijk niks extra's op. Dan zou het jammer zijn, dan zijn het ja. communicerende vaten. Maar als ik hem toen goed begrepen heb, bedoelt hij vooral uh, grote exposities... die veel mensen uit het buitenland ook naar Nederland zullen halen... die je dan ook grootschalig in het buitenland aankondigt. Uh -huh. En dat zijn dan weer extra inkomsten die je daaruit krijgt. Ja, en dat is natuurlijk mooi. Ik geloof overigens dat er nog genoeg onderwerpen zijn voor zulke grote exposities. Ja, ja. Dan geven even één voorbeeld. Um, nou een prachtige uh, grote mondriaan expositie ja, bijvoorbeeld. Dat om het zo te maar noemen. Kunnen. Ja, de, de, de, de, u, want meneer Verklink, u zei van ja, de, de, je kunt niet eeuwig doorgaan met dat soort grote evenementen. Maar er is natuurlijk heel veel te doen. Dus we kunnen elke week wel een groot evenement organiseren, toch? Ja, maar je loopt dan ook het gevaar dat allerlei grootschalige projecten tegen elkaar op moeten gaan concurreren. En mm. dat je daardoor dus ook zult zien dat die inverdieneffecten... waar zo uh, hoopvol over gesproken wordt, dat die nogal gaan tegenvallen. Ja. En dat op zich wou ik ook nogal wat vraagtekens plaatsen bij de veronderstellingen die van der Ende uit. Uh, hij heeft bij die mandeville-lezing vorig jaar in, uh, aan de Erasmus Universiteit. Heeft ja. hij met veel uh, aplomb heeft hij beweerd dat een investering van 100 miljoen. maar liefst 1,3 miljard ja. aan bestedingen zou uitlokken. Ja. Nou, uh, dat, moet ik nog zien. dat moet ik echt tot het, naar het Rijk der Fabelen verwijzen. He, die, hm. die theorie waar dat op gebaseerd is die is uh, vervuld van wensdenken. En uh, ja, daar zitten een heleboel irreële aannames in... om één voorbeeld te geven. Ja, hey, er wordt verondersteld dat uh, iedereen die naar een tentoonstelling... of naar de schouwburg gaat, uh, vooraf gaat dineren... of eerst nieuwe kleren oh, ja. gaat kopen of iets dergelijks. Ja. Ja. Maar ja, uh, je kunt voor hetzelfde geld zeggen... dat uh, mensen die niet naar de schouwburg gaan... dat die misschien wel meer gaan dineren... of nieuwe kleren over. gaan kopen. Dus ja. ja. In dat geval is het alleen maar... Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Ja, dat is zo. We, we wachten af uh, wat uh, aanstaande woensdag die presentatie van het Blokbasterfonds... wat het uh, uiteindelijk oplevert. Want misschien levert die presentatie ook nog wel wat op. Hè? In ieder geval nieuws. Ja, maar als ik nog één ding toevoegen, heel om het plan niet het meteen weg te zonderen... Ja. zo'n blockbuster-expositie, dat is heel erg duur. Want die, hmm. he, de, de, het vervoer van schilderijen of andere objecten ja, ja. en de verzekering daarvan... kunnen musea op dit moment nauwelijks nog betalen. Dus als dat daar een oplossing ja. voor is, lijkt me dat Goed. heel mooi. Nou, of, of het Fonds daaraan bij betaald, betaald gaan we, ja. daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Pim van Klink, hartelijk dank voor uw toelichting. Goed gedaan. Hij is uh, cultuureconom. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. In verschillende Turkse media is de afgelopen week ophef ontstaan... over een eeuwenoude spotprint... die momenteel in het Rijksmuseum hier in Amsterdam te zien is. Op de print ligt de Ottomaanse sultan ziek op bed. En reden voor de ophef, de Koran die ligt als wc-papier naast de pispot. De afbeelding stamt uit 1683. De tekenaar is dus al dood. Uh, dat is nadat de ottomanen een veldslag verloren bij Wenen. De ophef in Turkije leidde weer tot ophef in Nederland. Althans tot vragen door de PVV, kamervragen. Directeur Wim Pijbus van het Rijksmuseum die reageert gelaten op al het gedoe. Nou, Ik begrijp precies hoe het werkt. Er is een staatsbezoek aanstaande. Er zijn journalisten die graag iets willen. Er zijn columnisten die een stukje moeten schrijven. Uh, dus ophef wordt rel, wordt diplomatieke rel. En voordat je het weet wordt het van kwaad naar erger. De PVV die doet uh, kamervragen en dan, uh, ja, dan gaat het vanzelf uh, de goede kant op. Althans, uh, voor mensen die, uh, die ophef en vertier willen. Ja, de Turkse president Gül die komt uh, deze week naar Nederland. Dat is het staatsbezoek waar, uh, waar de directeur van het Rijksmuseum het over heeft. Een bezoek aan het Rijksmuseum staat overigens niet op het programma. Madonna, Lady Gaga... Pearl Jam, Sting en George Michael. Al deze muzikale grootheden die komen dit jaar naar Nederland. En allemaal treden ze op in die nieuwe Ziggo Dome... die in Amsterdam-Zuidoost is verrezen. En dus niet in het oude Ahoy in Rotterdam. Daar dit jaar vooral Nederlandse acts als Jannes, Jan Smit en Beppi Kraft. een van Limburgs grootste zangeressen. Wie kent haar niet. Het verlies van de internationale acts... moet als een gevoelige klap komen voor Ahoy. Of niet, woordvoerder van Ahoy, Suzanne Blaas. Nou ja, woelen is een uh, groot woord. Uh, uiteraard zien wij uh, de line-up ook verschijnen. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat het ons niet, uh, niet heel erg uh, verrast. Uh, we weten natuurlijk allang dat, uh, dat de zero aan zit te komen. Ja, hoe wij het eigenlijk zien is, uh, is um, dat de verwachting is dat op een gegeven moment die, uh, die markt wel weer gaat, uh, gaat stabiliseren... Dus nu is het eventjes uh, nieuw en uh, hip en happening. En op een gegeven moment verwachten wij dat, um, ja, dat, dat het wat meer gaat, uh, gaat uitmiddelen eigenlijk. Ja, het is nog niet uh, ahoy voor ahoy dus duidelijk. We hebben ook maar even met de, de Gelre in Arnhem gebeld. Daar valt het wel mee met de onrust. De Dome is toch van een heel andere orde, zeggen ze daar. Want Gelre huist met gemak 30.000 mensen... terwijl de Ziggo Dome slechts 15.000 concertzangers kan hebben. Raccoon Whalen en Niels de Lange, die, dat zijn enkele van de artiesten... die deze week een 3FM Award hebben gekregen. De winnaars werden gekozen door het publiek van de popzender... maar op die publieke erkenning staat niet, zit niet iedereen te springen. Vlak voor de uitreiking mochten een aantal genomineerden... Op opkomen draven bij De Wereld Draait Door... Nou, luistert u zelf even achter en volgens naar David van Reds on Rafts... Blauwtsoen en Spike van Direct. Heb je zin om te winnen? Nee. <lacht> ik zei je zeggen, zo zie je er ook uit. Nee, dankjewel. <lacht> je nee, wel je, het is niet weer. belangrijk voor mij. Ik, kom, ik heb van iedereen gehoord dat het een ontzettend tof uh, feestje is. Klopt. Ja. Ja. En ja. gratis drank. Dus uh, met leuke mensen, dus daarom ben ik hier. Spike, heb jij hem nog nodig, die prijs, of niet? De beste bandprijs? Ja? Nee, nee, nee. We bestaan al twaalf jaar nu, dus dat vind ik al... Uh, dat vind je al een prijs waard. Het zou heel leuk zijn om hem te winnen. Maar ik vind Pinkpop of Isle of Wight toch wel iets. Dat zit er voorlopig even niet in. Direct staat de komende tijd in Eersel, Velsen-Zuid en Emmeloord. Guns N' Roses, zanger Axel Rose, die wil niet in de Rock and Roll Hall of Fame worden opgenomen. Hij is boos dat het museum in Cleveland, Ohio alleen de oude leden van de band deze eer wil toekennen... en niet de huidige formatie waarmee hij optreedt. Het gebeurt wel vaker dat artiesten niet bij de officiële ceremonie willen zijn die bij de opname in de Hall hoort. Zo lieten bijvoorbeeld de Sex Pistols en David Lee Roth ook van steek gaan. Maar dat iemand weigert erin te worden opgenomen, dat is nieuw. Sinds de oprichting van Guns N' Roses in 1985 heeft de band meer dan 100 miljoen albums verkocht. Een van hun grootste hits is November Rain. Stukje. Guns and Roses en tot zover het Opium Nieuwsoverzicht. Dit is opium. Tja... Uh, uh, twijfelachtige zaak of je de columns die Martin Bril uh, schreef... verhalen moet noemen, uh, al dus Arjan Peters vanmorgen in de Volkskrant. Aanleiding is het uh, verschijnen van de bundel Hemwee naar Nederland... met de beste columns van Bril, die bijna drie jaar geleden... op 49-jarige leeftijd overleed. De uitgever spreekt overigens wel van verhalen. Hoe dan ook het verschijnen van het boek is voor het Letterkundig Museum in Den Haag... aanleiding een expositie aan Bril te wijden. Te zien zijn de notitieboekjes, naslagwerken... en de foto's die hij gebruikte bij het schrijven van zijn columns... Opium was erbij toen de expositie werd geopend. Luister hoe Bart Chabot desgevraagd uh, de expositie... op typisch Martin Bril wijze beschrijft. Het was Hokjesdag in Den Haag. Uh, en de ingang van het Rettigende Museum lag in betovens fraaie zonlicht bij. En dat er, dat er iets in de lucht hing van dat alle mensen nog lang en gelukkig zouden leven. Je wist dat het niet kon, maar toch ging er nu op dit moment in Den Haag... bij het van het museum toch in de lucht... dat het hey, misschien wel zou kunnen. Dat de mensen allemaal zonder enige uitzondering lang en gelukkig zouden leven. Dat is de eerste alinea. Schrijver Philip Huff, jij was chauffeur van uh, Martin Bril. We staan hier uh, bij de expositie onder een hele grote foto... van een eigenlijk oerlelijke, ja, gele, eierdoorje gele ja. Volvo Station Wagon. Daar reed jij dus in. Daar reed ik in, ja. Uh, en, maar dan was het overigens nog niet dat ik hem reed. Ik bedoel, ik reed Ik zat wel achter het stuur. Maar uh, me, je moet niet denken dat ik uh, voorin zat. en uh, Martin achterin. met een soort opengeslagen krant en een leeslampje. Eigenlijk was hij een rijder op de bijrijderstoel. Ja. Uh, uh, Leuk. Nou, op zich heel leuk. Uh, en hij was ook een actieve... Uh, zeg maar. Hij voerde ook con uh, conversatie met mij, maar ook met de radio. Dus vaak is het s'avonds laat uh, uh, met het Oog op Morgen of Casa Luna. En dan komen er dus uh, uh, uh, mannelijke dichters schrijven over hun uh, gedichten over de Noorse fjorden. En dan riep Martin altijd tegen de... De rado, nee, nee, doe het niet, doe het niet. En dan, en dan kwam hij toch. Dus het was altijd oude, leuk in de auto te zitten, zelfs als je zelf niks zinnigs te melden had. Bartje Bot, vriend van Martin Bril. Welk voorwerp in de expositie over Martin Bril valt je het meest op? Ja, wat valt meest op? Uh, ja, persoonlijk gesproken, het meest dichtbij komt Martin natuurlijk wel door zijn notitieblokjes. Dan zie je Martin bijna aan het werk. Je ziet een moment van inspiratie. overigens hey. bijna niet te lezen, hè? Wat is dat nou, hier? Ja, nou ja, ik heb mijn leesbeelden niet op. Maar Die... het weer van alle mensen. 15 november. Ja, 15 november. Marianne Timmer. Ja, marianne Timmer. Nou, kijk aan. Ja, daar ga je al. De dag dat Salomon zijn, hier werd opgepakt. Werd gepakt. Er ja, om... staat nog een telefoonnummer. Telefoonnummer. gaan we stiekem bellen. Nou, dan gaan we stiekem bellen, ja. ja. Dat is dat, dat, misschien dat... Ja, de weet u eens even niet bij. Dus we zouden we inderdaad zomaar dat nummer kunnen bellen. En dan ja, een van de krankzinnige, ja... schone uit de bussen aan de lijn kunnen krijgen. Zo zou zou zo maar kunnen. Philip Huff, wist Martin dat jij wilde schrijven? Nou, op een gegeven moment had ik een verhaal geschreven uh, waarvan ik dacht dat het wel goed was. En toen dacht ik, ja, wat moet ik daar nou mee? En toen heb ik, dacht ik, ja, ik ga het toch maar aan Martin laten lezen. Want dat is de beste ingang naar litera de literaire wereld die ik heb. En toen heb ik het een paar weken in mijn rugzak gehad voordat ik het durfde te geven. En toen gaf ik het aan Martin en dacht ik, nou, dat vonden jullie zie zien zal hij het wel gelezen hebben. En dat had hij toen niet, dus dat was erg ongemakkelijk. En de tweede keer ook niet. En toen de derde keer zei hij, ja, dat verhaal van ja, ik ga dat wel lezen. Dus toen kreeg ik hier echt s'avonds laat, ja, bedoel ik bedoel, half één s'nacht, zeg maar, een mailtje van Martin. Beste Philip, ik, ik heb je verhaal gelezen en het is goed. Dat is een pak van mijn hart, eerlijk gezegd, want anders had ik een nieuwe chauffeur moeten zoeken. Dus hij hikte ook heel erg tegen dat lezen van dat verhaal op. Want hij dacht, ja, als het een kutverhaal is, dan, ja, wat, wat moet ik er dan mee? Uh, toen zeiden ja, het is heel goed, we, uh, we gaan het opsturen naar een tijdschrift, want dat is wat je dan moet doen. Let maar op, dan gaan de uitgeverijen je mailen. Nou, en zo, gedegd, zo gezegd, zo gedik je dan. En nu is Philips Huffs' roman Niemand in de stad een groot succes. Besproken laatst nog door Opiums Boekenclub. De tentoonstelling met de spullen van Martin Brill... waaronder zijn verzameling Pennen en zijn iPod... die is te zien in het Letterkundig Museum in Den Haag. Ze bestaan al 34 jaar, al is de formatie in de loop der tijd wel een beetje veranderd. Maar gebleken, gebleven is die stem, dat raspende geluid van T-Lau, de zanger. Begin maart kwam hun 15e album Code uit en dat werd, een, werd meteen bejubeld in de media. Ze zijn hier en toch spelen ze overal. Zonder je huid en wat je niet wilt voelen het lacht achter je rug en wat je niet wilt voelen het duwtje van de brug en wat je niet wilt voelen het konter Mooizaamheid. Wat je niet wilt voelen en je voelt het al. Wat je niet wilt voelen en niet wilt voelen en niet wilt voelen. Voel je overal. In je brein, en wat je niet wilt voelen, het sluipt rond je bed. En wat je niet wilt voelen, het stuit op je verzet. Bane. Dronken avonturen. Het gevoel alsof je ziel zelf door de wereld wordt beglurend. Als ziel die door de paardelijke duivel wordt bestuurd. Terwijl je lichaam door de maan verlichte straten wordt gesleurd, En je handbaars naar de sleutel maar. het schramt zich aan de deuren. En de klauw van paranoia sleurt je naar het diepste dal. En wat je niet wilt voelen, nou je voelt het al. En wat je niet wilt voelen, niet wilt voelen, niet wilt voelen. Voel je overal. Ja. Overal van de scene en u hoort in het volgende uur van Opium nog een keer. De Nederlandse overheid die geeft veel geld uit aan cultuur. We mogen ons echt, eh, ons echt in onze handen knijpen. Eh, of onze handen dichtknijpen. Dat zijn de woorden van Birgit Donker, de nieuwe directeur van het Mondriaanfonds. De subsidieverlener voor beeldende kunst en cultureel erfgoed voormalig hoofddirecteur ook van het NRC Handelsblad. Nog niet begonnen met de nieuwe baan, of wel? Nog niet begonnen met de nieuwe nee. baan. Nee. Want, want nu nog tijd om uh, voor, de, voor de krant. Laatst nog een stuk geschreven en een boek, Kleine Mannetjes. Kleine Mannetjes. Of kleine mannen? Ja. Ja. Ja. Wat is je favoriete kleine man? <laughs> Charlie Chaplin. Ja, die is leuk. Ja. Zeker. Ja. Ja. Um, uh, even, straks even over de plannen en het geld. Eerst uh, uh, iets anders. Ik zei, je hebt voor de NRC geschreven. Ik ben hoofddirecteur geweest daar ook. Je had ook het afscheidsinterview met je voorganger, Gita Luiten. Ja, dat vond ik wel bijzonder. Ja, ja, toen was dit verder nog helemaal niet aan de ja. orde. Inderdaad. Ja. Toen was ik uh, kunstverslaggever bij NRC. Uh, ja. Dus logisch dat je dat interview maakt. Precies. Wel grappig dat er een van de vragen was van... van uh, ja, wat zijn de kwaliteiten van je opvolger? Ja, toen zei ze een goede manager. Ja. Huh? Ja. En toen dacht je, hey, dat is wat voor mij. Nee, zo ging het niet. <laughs> um, op dat moment was ik daar helemaal ook nog niet mee bezig. Ik werd uh, gebeld op een gegeven moment... of ik zou willen solliciteren op die functie. Ja. En toen uh, ben ik gaan praten. Dan dat was niet meteen van ja, dat gaan we doen. Nou, ik was wel heel nieuwsgierig, maar ik had een hele leuke baan... als uh, kunstredacteur bij NRC Handelsblad. En ik dacht, nou, jullie moeten mij overtuigen dat dit nog leuker is om te gaan doen. Ja, en wat was het argument dat je dacht van ja, dit kan ik niet weigeren? Dit... Nou, ik, ik, wat het interessante is aan deze nieuwe functie... het zit op het snijvlak van cultuur en, en politiek. Hè. Je kunt echt mee uitvoering geven aan het beleid... Uh, wat betreft beeldende kunst en cultureel erfgoed. Ja. De laatste is ook uh, heel belangrijk. En uh, het is trouwens niet zo dat ik alleen maar zeg van... He, we geven ontzettend veel geld aan cultuur. Hoezé, het is een stuk minder dan mm -hmm. uh, he, vanaf volgend jaar. Ja, want het geld van gaat van 41 miljoen naar 25 miljoen wat klopt, je te besteden hebt. Dat is een stuk minder. Ja. Een stuk minder. Ja. Maar goed, ik denk nog steeds he, dat als je kijkt naar andere landen... mogen we ons daar gelukkig mee prijzen. En is het zaak om te zorgen dat met dat geld dat je zoveel mogelijk doet... En een van de belangrijkste opdrachten die ik voor mezelf uh, stel... is dat ook zoveel mogelijk mensen dat weten dat die kunst er is. En dat die kunst van hen is. Dat betekent dat je het aan, aan veel projecten gaat geven... zodat zoveel mogelijk mensen er... Uh, Niet per se aan zoveel mogelijk, maar wel dat er ook veel uh, rugbaarheid aan wordt gegeven. Uh -huh. en, uh, ik vind een mooi voorbeeld bijvoorbeeld uh, het glasmuseum in Leerdam. heeft zijn hele collectie uh, gedigitaliseerd, zodat heel veel mensen daar toegang toe hebben. En toen ze dat deden werd er gezegd van ja, moet je dat nou wel doen? Komen mensen dan nog naar je museum? Uh -huh. Ja, dat doen ze. Dus nieuwe manieren vinden om kunst te laten zien. Een ander goed voorbeeld is uh, de Lakenhal in Leiden heeft het het eerste schilderij van Rembrandt aangekocht... mede met steun van het Mondriaanfonds. Ja. En uh, dat schilderij dat hing daar al. Maar doordat er toen media-aandacht was... en ik denk ook omdat mensen dachten... hé, hey, dat schilderij is nou van ons... gingen ze naar de Lakenhal en stonden mensen tot op de stoep in de rij... om dat schilderij, ja. wat trouwens ook een erg mooi schilderij is. Ja. Vrij klein. Een beetje onbeholpen. Maar je ziet al echt... Rembrandts kenmerken erin. Aha. En die gingen naar kijken. En, en, en dat is belangrijk. Dat mensen het idee hebben... die kunst die, die is er en die, die is van mij. Ja, dus de, de, de PR is, want dat is heel belangrijk. Ik zou bijna zeggen, het is goed dat je journalist bent. Want ja. je, weet, je weet hoe je dat aan moet pakken. Nou ja, dat is een, een van de dingen. Er zitten bij het Monia Fonds heel veel mensen... Die, al die verstand hebben van kunst en cultuur. En moet, ik... moet de directeur dat ook hebben of hoeft dat niet? Zeker. Je moet er zeker de verstand van hebben. Liefde voor hebben. Mm -hmm. Maar uh, wat ik kan bijdragen is inderdaad uh, ook hè, hoe gaan we dat naar buiten brengen... dat die kunst en cultuur er is. En hoe zorg je dat zoveel mogelijk mensen daarmee in contact komen. Ja, nou is dat het, het feit dat het minder geld wordt, dat, dat is nogal wat. Uh, uh, nou zijn er nog allerlei besprekingen gaan in het katshuis. In het wie garandeert je dat je inderdaad die 25 miljoen straks te besteden hebt? Nou, niemand natuurlijk. Nee. Maar nou. uh, tegelijkertijd heeft uh, staatssecretaris Zelstra voor de Cultuur al zelf gezegd... ja, er is nu al zoveel bezuinigd op kunst. En uh, uh, je zit ook he, met, met regelingen die ingaan. daar nou, kan ik er maar niet op ingaan. Maar mm -hmm. die heeft, in, voor zover, maar die zit natuurlijk ja. ook niet nu in het katshuis. Maar goed, die heeft al gezegd... Uh, daar zal niet nog een keer zo'n ja. groot bedrag af gaan. hoe hard zijn die toezeggingen? Nou, niet hard. Maar ja. tegelijkertijd moet je ook kijken... het gaat nu om echt grote bedragen die ze daar in het katshuis uh, ja. aan ja. het bespreken zijn. En ja, cultuur is relatief een klein bedrag wat er ja. naartoe gaat. Ja, maar toch, uh, ik weet dat de, de, de voorzitter van de Raad voor Cultuur, Els Vaap, die, die is op een gegeven moment weggegaan, omdat die bezuinigingen daar aankwamen. Stel nou dat het minder wordt dan 25 miljoen. Zegt... Of het dan meteen weer opstaan. Ja? <laughs> nou ja, dat is een uh, als-dan-vraag. Ja, ik denk wat, wat de opdracht is om te laten zien, want, want uh, dit kabinet opereert ook niet in een vacuüm. Kennelijk was er ook draagvlak voor om, om minder geld aan cultuur te besteden. Fors minder geld. Ja. En ik denk dat, dat de opdracht van van het Mondriaanfonds is, om te laten zien... Ja, dat het geld dat het een investering is dat je, en dat je daar iets van terugkrijgt. Ik geloof dat wij als samenleving recht hebben op kunst. Ja, recht op kunst, maar niet dat erop wordt bezuinigd, vind ik. Liever niet, nee. nee. nee. Maar, en en je, je gaat ervoor zorgen dat het draagvlak... Daar komt het dus eigenlijk op niet dat je dat draagvlak breder wilt maken. Dat we weer trots worden op dat we zoveel kunst en cultuur precies, hebben. Precies, ik bedoel, cultureel erfgoed, dat is ons collectieve geheugen. Mm -hmm. En uh, daar moeten we trots op zijn, zuinig ja. op zijn. Hè? Ja. Ook in de hele discussies over de identiteit. Wat is er meer onze identiteit dan ons culturele erfgoed? Ja. Tot slot, heel kort, uh, uh, het is museumweekend. Waar ga je naartoe? Ik ga morgen naar, naar Dordrecht, naar Dortyard. Het Dat is een fabriekshal die daar vandaag open gaat... Ja. met uh, jonge installatiekunstenaars. Goed. Krijgen die ook geld van het Moniafonds? Ik krijg ook geld van het Moniafonds. Ze boffen maar. Ja. Birgit Donker, uh, veel succes met je werk. Dank Bedankt. Straks na het uh, journaal van uh, drie uur gaan we verder met opium. Dan onder andere met uh, Daniel Somkalde over de voorstelling Oorlog. Annette Emrecht komt, komt langs en Lot Fekemans. Tot zo. Opium. Avond. Mag ik misschien even uw aandacht. De directie van de Floriade nodigt u uit voor de speciale Vroege Vogelsroute. En dan nou niet allemaal meteen op pad, want pas tijdens de special van Vroege Vogels wordt de route geopend. Live in Venlo. Langs tuinreservaten. Kijken door dierenogen. Ontmoet de geheimzinnige Willowman. Cradle to Cradle. En door het bijenpaviljoen. Radio 1. Vroege Vogels. Live op de Floriade. En dan nu... Oh yeah. Morgenochtend van 8 tot 10. Het nieuws van alle kanten. De 360 doen ze wereldwijd, brother. We waren dankbaar in Parijs, toen deze koken Zo van Merci Jean Pieter, Mike. Messi, Goku, Sam, of die